8 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. In Duitsland proberen tegenstanders van kernenergie... nog steeds een trein met nucleair afval tegen te houden. Zo'n 23.000 tegenstanders hebben zich verzameld bij Dannenberg. Niet ver van het eindstation van de trein, de opslagplaats in Gorleben. Meer dan duizend demonstranten wisten door de politielinies te breken... en gingen op de rails zitten. Ze proberen zo het transport onmogelijk te maken. Eén voor één worden ze door de politie weggehaald. De politie zette waterkanonnen in tegen demonstranten die met stenen en vuurwerk gooiden. De verwachting is dat de trein met kernafval morgen in Gorlebe aankomt. Vier colombiaanse militairen die al jaren werden gegijzeld door de terreurbeweging FARC zijn dood. Dat meldt de colombiaanse minister van defensie. Volgens de minister zijn de vier door de FARC van dichtbij doodgeschoten en is er duidelijk sprake van een executie. De lichamen zijn gevonden tijdens een militaire operatie in het zuiden van Colombia na een vuurgevecht met strijders van de FARC. De terreurbeweging heeft nog ongeveer twintig militairen in gijzeling. Sommige van hen al meer dan tien jaar. Eerder deze maand doodde het Colombiaanse leger... bij een actie varkleider en ideoloog Alfonso Cano. Jemen kiest eind februari een nieuwe president... als opvolger van president Saleh. Saleh zette woensdag zijn handtekening onder een akkoord... waarmee hij de macht overdroeg aan zijn vicepresident. Het was het voorlopige sluitstuk van tien maanden van protesten... waarbij Jemen soms balanceerde op de rand van een burgeroorlog. Saleh, die bijna 34 jaar Geerde, blijft in naam president tot zijn opvolger is gekozen. Hij heeft verder bedongen dat hij niet voor de rechter wordt gesleept, bijvoorbeeld om zich te verantwoorden voor de honderden mensen die tijdens de opstand door het leger zijn gedood. Het weer vannacht bewolkt en een matige tot harde zuidwestenwind. Morgen op de wadden mogelijk stormachtig. In het hele land bewolking en kans op regen, het wordt morgen zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Het is easy december bij Weekamp.nl. Al je december aankopen, shop je vanuit je luie stoel. Feestkleding, kerstdecoratie, skikleding of elektronica. Eerst En bestel je de museumkaart vandaag. Dan heb je een morgen in luxe cadeauverpakking al in huis. Ook de nieuwste elektronica. Nu tot 250 euro korting. Eerst Met Ronald Boot. We gaan maken een rondje langs de velden. We beginnen in Venlo bij VVV de Graafschap. Want Riesse Daar is de thuisploeg op 1-0 gekomen. Een doelpunt van Uchebo, de centrale spits. Eerst Noorten nog geschoten door Linsen. De Winter keert zijn inzet. Maar dan is het Uchebo die er heel dichtbij staat. En de bal over de lijn kopt. 1-0 voor de thuisploeg tegen de Graafschap. Is het bij NAK Heerenveen nog steeds 2-1, Rachter? Naar precies een uur spelen, ferme knal gezien van Bonifatia, gered door Van de Bussen, de keeper van Herenveen en Judicic. laat een behoorlijke mogelijkheid liggen voor de 2-2 aan de andere kant van het veld. Het is 2-1 voor NAC. Er was nog niet gescoord bij Roda Herakles, Ronald van der Geer. Maar wel bijna, het is nog altijd 0-0 na 19 minuten, maar Herakles was er heel dichtbij, via Willy Overtoom, actie iets. linkerkant. Overtoom kreeg de bal randstras op gebied, keek, paste en ja het paste net niet, die bal kwam op de lat terecht. Hier dus nog 0-0 Ragnar in Breda. 61ste minuut van de wedstrijd. Het is de gelijkmaker van Herenveen. Het is de 2-2. Ten Rauwelaar kijkt ongelukkig uit zijn ogen. Want de knal van Jan Maat van vrij ver, die moet hij toch misschien hebben. Dat is in ieder geval het gevoel wat je krijgt bij de blik in de ogen van de keeper van Nac Breda. Hij haalt fel uit, zoekt de lange hoek en vindt hij ook. En dan heeft de Ten Rauwelaar uiteindelijk geen kans. Herenveen langs zij. 2-2 hier. Civelli, u weet wel, die van de Four Seasons met Grease... uit een gelijknamige film, moet je dan erbij zeggen. 2-2 is er bij NAC Heerdeveen. En de volgende nog meer, denk ik, Ragnar? Het voelt alsof de koek nog niet op is. We spelen nog een minuut of 26 tot aan het einde. Heerenveen weer beter in de wedstrijd. De ploeg die het meeste bal heeft achterin nu met zomer. Vijf, zes meter recht voor zijn strafsopgebied. Speelt een breed naar Gouweleeuw die toch een behoorlijke paas in de voeten heeft. Een crosspaas, maar die hebben we nog niet zo gezien vandaag van hem. Hij houdt de bal nu in de voeten, drijft hem wat op en speelt hem naar de man van de 2-2. Mocht u nou zojuist de indruk hebben gekregen dat het een enorme blunder was van ten Rauwala. Dat was het zeker niet. De bal in de lange hoek van een meter of 17, 18 geschoten vanaf de rechterkant van het veld. Ik denk dat hij zelf het idee had ten Rauwala. Misschien had er net een iets scherpere redding in gezeten. Maar echt aan te wrijven, nee dat valt het doelpunt me zeker niet. Een hoekschot komt er voor Heerenveen na een opening aan de rechterkant van het veld in de richting van Bas Dost. Toch wat uh, ja, ongelukkig spelend, zijn doelpunt afgekeurd, ontrecht wegens buitenspel. De eerste helft van de wedstrijd komt eigenlijk niet heel vaak aan de bal. Gerald Sibon, de man van de fraaie gelijkmaker vorige week tegen RKC, loopt het al een tijdje warm om misschien naast hem te gaan spelen. De corner komt nu van Narsing, richting de 5 meterlijn. Wordt weggehaald met het hoofd door Gillen opgevangen door Jurisic. Maar Gorter op het punt van het aan de linkerkant. Het is ze sneller. Moet dan een wel aangaan met Van Laparra. Die pakt hem de bal af en trapt hem weer naar voren. We zitten in de 66 e minuut. Het is 2-2 bij NAC Sportloberenveen. Ronald van der Geer zag alleen een bijna doelpunt. Maar wel een hele mooie poging van Willy Overtoom. Het is nog altijd 0-0 na een minuutje of 20. Overtoom die nu voor de vierde keer al... De lat of paal raakt in uh, dit seizoen. Iraklis is uh, wat dat betreft de koploper. Met nu dus tien keer het houtwerk dat een doelpunt in de weg staat. Het was een prachtige aanval van Herakles. Feynovic. En dan, ja, Overtoom kan dat zo mooi. Mieke waar die bal moet komen. Kicek iets te ver voor de goal. Maar uiteindelijk dus op de lat. Dan nog op de lijn. En uiteindelijk eruit. Er zijn sowieso wat meer mogelijkheden geweest in deze wedstrijd. Wat Malki, hoe vrij trapt van voor, maar vanaf de linkerkant, heeft al een keer bij de tweede paal in de handen van Pasveer kunnen koppen. Direct daarna de uitbraak van Herakles. Resulterend in een schot van Duarte. Dat nog werd aangeraakt net naast. En je ziet ook een beetje de onmacht van Mats Jonker. De afgelopen twee seizoenen 20 doelpunten of meer gemaakt. Maar uh, nu uh, ja, zit er wat zand in uh, die scoringsmotor. Hij kreeg een prachtige bal van Ramsey aan uh, de linkerkant van het strafschopgebied. Hij nam hem in één keer. En daar waren vorig jaar alles wat hij aanraakte in goud veranderde, ging die bal nu rechtdoor. Dus heel ver naast de goal van uh, Herakles. Roda heeft nu balbezit via Juncker, via Donald. En uiteindelijk Ramsey aan uh, de linkerkant. Hij kreeg al geel in deze wedstrijd. Ook iets voor een overtreding op uh, Ramsey. Wat dat betreft is het dus 1-1. Vormer verplaatst naar Montaigne. Die staat nu... Op de punt van het Strashofgebied geeft een voorzet. Wordt nog aangeraakt door Van der Linden. En gaat vervolgens over de achterlijn. Ja, Van der Linden gaat nu praten met wat spelers van Herakles. Over dat dit organisatorisch toch iets anders moet. Want er was heel veel ruimte. Er werd goed gecombineerd door Roda. Maar uiteindelijk dus die voorzet van Montaigne Die alleen nog maar kon worden aangeraakt door Van der Linden. En niet door Malki en Jonker. Komt zo een corner aan van Ruud voor, Maar na 26 minuten is het in Limburg nog altijd 0-0. VVV staat voor tegen de Graafschap. Terecht, Ries ja, zeker. VVV speelt het betere voetbal. Vooral het positiespel vanaf het middenveld is beter in orde dan bij de Graafschop. Dat wel wat kansen heeft gekregen na die 1-0 van Uchebo. Zijn eerste goal overigens pas dit seizoen voor de spits van VVV. Maar daarna kruipt de Graafschop toch wat uit zijn schulp. We hebben een schot gezien van Van der Pavert. Een schot ook van verdediger Wormgoor. Dat zelfs op de bovenkant van de lat terecht kwam. En aan de andere kant Uchebo die Van der Pavert door de benen speelde. Toen eigenlijk vrij voor de winter kwam de keeper. ...van de graafschap, maar de bal in het zijnet schoot, koos voor de korte hoek. En zo gebeurt er dus van alles, worden er best veel fouten gemaakt... ...maar dat maakt het ook leuk om naar te kijken. Nu is het Poupon dat de Leeuw aanspeelt, via Rozen blijft de graafschap in balbezit... ...en wordt de bal naar de zijkant gespeeld, naar de rechterkant... ...waar de voorzet moet komen, richting Poupon, de spits, dan een klein duwtje... ...een slim klein duwtje van de recht, waardoor Poupon uit balans werd gebracht... ...en zo kan de vocht, de keeper van de VVV, de Mal... Vrij makkelijk plukken. 26e minuut. 1-0 dus de voorsprong voor VVV in deze belangrijke wedstrijd tussen twee concurrenten. De nummer 16 tegen de nummer 17. Twee punten verschil in het voordeel van de Graafschap dat nu via bal terugkopt naar de winter. Die mal mag dus gepakt worden door de keeper. 1-0 is de voorsprong. Halverwege de eerste helft door een doelpunt van Uchebo. Welke van de twee in Breda speelt nog echt tot de winst? Graag nog niet mee. Nou, ik denk alle twee wel. En een, je gaat misschien steeds minder risico nemen richting het einde. Een dikke 20 minuten nog. twee 2, 2 de standwissel gezien bij Nac Breda. Hier is hij even aan de bal. Santi Koller speelt hem door richting uh, Schilder. Links het strafschopgebied in. Achterin schiet hem aan met Bonaventia. Ja, dat kan die, maar hij heeft iets te veel tijd nodig. En dan zit er iemand van Heerenveen tussen. Ik denk dat het Gouden Leeuw was. Nak nou, houdt wel de bal. Uh, halverwege de heer Veenhelft aan de rechterkant. Jens Jansen trekt naar binnen toe. Schiet met links en raakt de paal. Buiten bereik van Van der Bussen. Dan bijna een herkansing met Jozef. Zo nog. En Kolk staat al voor de goal. Maar daar zit dan Van de Bussen nog een keertje tussen de bal op de paal geschoten door Nak. Nou, die ploeg gaat dus met Jansen zeker voor de overwinning. Maar het blijft wel eventjes 2-2. Roda Herakles, Ronald van der Geer. Ook Roda heeft een poging op de lat. Het is nog altijd 0-0. Maar het was een corner van de vormer. De derde die de Limburgers mochten nemen in deze wedstrijd. Doorgekopt bij de eerste paal door Malky. Corner kwam vanaf de rechterkant. En daar stond Donald. Kreeg die bal eigenlijk per ongeluk op zijn hoofd. We zag hem wel richting de goal gaan. En hij schampte de bovenkant van de lat. Ook wat dat betreft is dus de stand in de balans 1-1. Wat de paal en latwerk betreft. Nu voor Veinovic. Armenteros namens Herakles aan de linkerkant rond de middellijn. Kwanza aangespeeld. Armenteros vervolgens opgedoken in de as van het veld. En de ruimte nu gezocht aan de linkerkant bij Van der Linden rond de middellijn. Daar is Duarte. Dat is dan de man van de actie. Speelt over Tom aan. Ook uitgeweken naar die linkerkant. Armenteros is doorgelopen. Geeft nu een voorzet vanaf de linkerkant. Die moet worden weggekopt. Uit de doelmond. Dat doet Biemans dan goed. Wielaard vangt op. En De Beulen heeft vervolgens namens Roda balbezit op eigen helft. Montaigne moet dan om één man heen. Speelt Donald aan. En dan is Roda de bal rond de middenlijn kwijt aan Duarte. Die kijkt wat om zich heen. Ziet dat Kwanza zich gemeld heeft. Halverwege de helft van Roda aan de as van het veld. Versnelling van Kwanza samen met Vorma. Kwanza krijgt de bal mee. Kwanza komt uiteindelijk op de rand van het trassopgebied. Als hij die, die bal wat ongelukkig meekrijgt. Niet verder dan een rollertje. Dat is geen probleem voor Kicek. Maar het is wel wat, wat leuker geworden in Limburg. Stand is nog altijd 0-0 bij Roda en VVV de Graafschap Richard van der Maden. 28e minuut. 1-0. De voorsprong nog steeds voor VVV. Doelpunt van Uchebo en de Graafschap zoekt in deze fase van de wedstrijd duidelijk wat meer. De aanval moet natuurlijk ook wel bij die achterstand. Maar je ziet dat bij de ploeg van trainer Andries Ulderink het vertrouwen niet al te groot is. laatste drie wedstrijden verloren. En je merkt dat als de ploeg in bal zit, dat het vaak maar van korte duur is. Nu is het VVV weer dat met een lange bal probeert een van de spitsen te bereiken. Natuurlijk vooral gezocht naar Uchebo... De man met uh, lengte voorin op de vleugels Wildschut en uh, Moesa. VVV met uh, drie spitsen. Veel meer aanvallende intenties dan de graafschap. Dat natuurlijk nu wel moet komen bij die 1-0 achterstand. Dat ook heeft gedaan. Het heeft geleid tot een paar uh, schotpogingen van uh, met name grote afstand. Wormgoor een keer van de Pavert. En van de Pavert gaat er nu weer vandoor. Wordt uh, getackeld door uh, een van de spelers van VVV. Dat is Mij Een uh, lichte overtreding. Vrije trap dus voor de graafschap na precies een half uur. 1-0 VVV. Een racht niet niet bij veen. 18,5 minuut nog te gaan. 2-2 is de stand. En uh, Nac Breda verovert de bal in de as van het veld. Nu de helftop van Herenveen Het bal veroveren was van Schilder. Daar is dan Bonifacia. 5, 6 meter over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Kolk meldt zich. Ik had hem niet gezegd voor wie die gekomen is. Kom in de ploeg voor Alex Schalk. De centrale spits. Het kind van Breda die daar dus weg is uit het punt van de aanval. Jansen van het schot op de paal. Nu weer aan die rechterkant. Punt van het Waar kan het naartoe? Nou naar Schilder. Die staat dan een paar meter achter hem. Dan is daar Kolk. Schilder loopt door. Ja, is er doorheen. Haalt ook de achterlijn. Wil terugleggen. Intelligent bedacht. Wat minder uitgevoerd. Want Breuier onderschept. En Breuier kan bovendien gaan lopen voor Heerenveen. Dat nog een aantal schoten produceerde. Via Janma. De man van de 2-2. Die denkt vanavond: één keer raak, alles raakt, Maar zo makkelijk gaat het niet. Daar is dan aan de rechterkant van het veld Nassing Nassing ver het strafsomgebied inmiddels alleen. In. En een hoog balletje. Bijna tot bij Dost maar Als een vervelende vlieg weggeslagen. De bal bij de eerste paal door de doelman van Nac Breda, Jellet en Rouwelaar Daar was weer een kans, een mogelijkheid op zijn minst voor Herenveen Dat nog wel altijd die stand van 2-2 op het scorebord ziet staan. Een minuut of 17, ietsje meer voor het einde van dit duel. Ronald Roda en Herakles 0-0. Het is uh, aardig om te zien dat Roda nu eens goed combineert. Twee keer al op rij, maar twee keer is het dan de Beulen die ja, misschien wel de eindpaas moet geven, maar dat niet goed doet. Ja, dan stokte die aanval van Roda dus weer en kan Herakles er nu uit met uh, verdediger Rienstra kijken. Kwanzaa meldt zich weer in de as van het veld. Halverwege de helft van Roda, plet aangespeeld, aanname is goed, daarmee is die hem de één keer kwijt. Dan komt hij de Belg weer een tweede keer tegen dan moet hij terug naar de rechterkant, daar waar Armenteros al een tijdje stond te roepen. Bal gaat vervolgens weer naar de as van het veld. Weer terug omdat de Roda dan compact staat. Van der Linden komt maar eens op. Ja die gaat het van een meter of twintig proberen. Maar dat is een, uh, ja, een schuiver waar weinig kracht achter zit. En was waarschijnlijk ook naast gegaan. Maar Kichek grijpt uh, dit moment aan om maar eens naar de grond te gaan. En met zijn korte mouw. Ik vind het optimistisch bij uh, deze temperatuur. Die bal te pakken en hem ook weer in het spel te brengen. Richting Malki. verliest in de middencirkel. Het kopduel van Rienstra. Het tweede kopduel is tussen de Beulen en Overtoon. Dan zijn uh, de twee in een duel. Nou ja, dat blijft onbeslist, maar dan is de Beulen de bal kwijt. En Overtoom heeft hem inmiddels aan Duarte gegeven. Aan de linkerkant krijgt Overtoom hem weer terug. Draait even om zijn as. Je ziet dat in de middencirkel Kwanza vrij staat. Maar ja, dan ben je wel weer een paar meter terug. Dan is Fijnofiets de volgende die het mag gaan proberen. Roda weer kort op elkaar, linies kort. En dan proberen zo weinig mogelijk ruimte weg te geven. Overtoom gevonden aan de linkerkant. En dan maakt Montaigne een overtreding. Nee, er is al eerder een overtreding gemaakt. Dan heeft de ketting even gekeken of Herakles balvoordeel had bij Overtoom. Toen dat er niet was, uiteindelijk toch besloten. Voor een overtreding die de beulen maakte op Feyenovic. Betekent wel dat er een vrije trap komt aan de linkerkant van het veld. Netertje of uh, ja, 30 wel van de goal. En Van der Linde schuift nu mee naar voren. Omdat Feyenovic hem dat heeft gevraagd. Meldt zich dus in het strafstopgebied van Rode JC. Feyenovic heeft natuurlijk een hele fijne trap. Komt nu ja, rechtstreeks op de goal. Maar gaat over de goal heen. Kicek kan hem gaan oprapen voor een doeltrap. We spelen 34 minuten bijna in Limburg. En het is nog altijd 0-0. VVV nog steeds beter is. Ja, nog steeds. De Graafschap heeft moeite om het spel te maken. VVV toch duidelijk wat meer controle is wat ingezakt naar mijn idee. De Graafschap... Moet het hebben van uh, toch veel lange ballen, opportunistische spel. Het zoeken naar Poupon die nu in balbezit komt in de middencirkel. Poupon heeft nu wat ruimte, kan de Leeuw bedienen. Maar kiest om uh, zelf te gaan. Gaat nu dan schieten. Maar de bal wordt uh, van richting veranderd door Yoshida. Ja, het was aardig, maar ook niet meer dan dat. Poupon had denk ik uh, moeten kiezen voor de Leeuw die ook uh, mee ging naar voren. Maar Poupon wilde het zelf doen. De topscorer bij de Graafschap met drie doelpunten. En via Yoshida is de bal dus over de achterlijn gegaan. En mag uh, de Graafschap voor het eerst in deze wedstrijd na 33 minuten een corner gaan nemen. 1-0 dus de voorsprong voor de thuisploeg. Waar een grote fout trouwens aan vooraf ging van Thies Evers die wel meer fouten heeft gemaakt de laatste weken. De rechtsback van de Graafs op de corner wordt getrapt, gekopt door volgens mij was het roze over het doel bij VVV. Het blijft hier voorlopig bij 1 tegen 0. Geen gebrek aan doelpunten in Breda, Racht er niet mee. Nee, gebrek aan mogelijkheden ook niet. 2-2 is het. Een kwartier nog op de klok in Breda. Nu een voorzet van Jens Jansen. Bij Nak aan de rechterkant is hij er weliswaar doorheen. Maar hij schiet de bal dus hoog de tribune in. Achter de call van Brian van der Busse. VDB, zoals ze hem ook wel geloof ik noemen daar in Friesland. Bal meegegeven aan Leeuw en dan Jan Maat aan de rechterkant. Een paar metertjes voor de middenlijn. En wat zal Heerenveen denken? De ploeg is al sinds 20 augustus uh, na die 6-1 toen thuis tegen Twente ongeslagen. Staat nu ook weer op een, uh, op een punt. Aan de andere kant, misschien zit er wel meer in voor de ploeg van Ron Jans. Maar hetzelfde geldt voor Nac Breda. Waar leidt dit allemaal toe? De actie van Sietz? komt uh, twee man tegen in de as van het veld. 20 meter over uh, de middenlijn. En krijgt dan een vrije trap mee van scheidsrechter van Siegem. Gillissen erbij, Bonavacia erbij. En uh, in de mangel Sietz. En de vrije trap, daarop is het wachten bij de vriezen van trainer Ronjans. Eens kijken, wie heeft zich gemeld voor deze bal? Denkt dat het Kums is die daar staat. Heeft ook een gele kaart gekregen. De laatste aantal mensen gingen hem voor. Twee ploeggenoten en één speler, Luix van Nakbreda. Vrije trap genomen op het hoofd van zomer die mee naar voren is gegaan. Maar krijgt de bal niet bij een ploeggenoot. En dan gaat Elmde nog achteraan. Wordt opgejaagd door Lurling. De uitbreker uit de, uit de eerste helft. Maar het pijpje is wat leeg. Krijgt u ook de vrije trap tegen, een metertje buiten het strafsomgebied, interessante plek, 13 minuten voor tijd, 2-2 hier. Wie vind je tot nu toe de beste, Roland? na 36 minuten heeft Herakles het meeste van de bal. En dan ook valt initiatief en speelt Roda een soort reactievoetbal. Maar Herakles speelt dat zeker niet tot in perfectie uit. Ik denk zelfs als je echt gevaarlijk wil worden. dat je toch echt een tempootje hoger. en die bal wat sneller moet laten rondgaan. Anders verontrust je Roda niet. En Roda komt er dus bij tijd en wijle uit. We hebben weer een schot gezien van Mats Jonker. 27 augustus maakte hij zijn laatste doelpunt. Nou, voorlopig blijft dat een historisch datum voor hem. Want ook deze poging die hij aangeboden kreeg van Donald. ging hoog over de goal van Herakles. Dat nu de bal heeft hij, ja, Feynovic. Die steekt even het middenveld over. Door de as van het veld komt uiteindelijk Wilaart tegen. Die steekt zijn been uit. En Wilaard eh, krijgt nu het verzoek van Ketting om zich maar eens te melden. Want die gaat de gele kaart krijgen. Dat is de derde van uh, deze wedstrijd. Ben je daar, Feynovic. En uh, Ramsi al op de bom gingen is het nu de beurt aan Wilaard. En Wilaard is uh, een speler die op scherp staat dit niet kon hebben. En dus de volgende wedstrijd van uh, Roda zal moeten toekijken. Dan zal ongetwijfeld uh, er wel weer een andere variant gevonden worden. Centraal uh, achterin. Nu kijken naar uh, de vrijheid. Trap die genomen moet gaan worden door Herakles. Wel een meter of dertig van de goal. Recht voor de goal. Want ik zei al, Feinovic stak door de as van het veld het middenveld over. Twee man erachter, Rienstra en Van der Linden. De twee verdedigers, nota Daar waar je toch Willy Overtoom zou verwachten voor zo'n vrije trap. Mogen nu de verdedigers het gaan uitzoeken. Wie van de twee? Nou, de bal komt terecht in de kleur van Roda-spelers. Wordt door Rienstra teruggebracht, maar uiteindelijk makkelijk door Biemans opgevangen. Hoewel makkelijk in de voeten van Everton. Everton moet dan met een handige beweging er langs. Dat lukt niet. En Hemte gaat nu voor het betere opruimweer. ...zorgen door die bal uit het veld te schieten. Na 38 minuten is het nog altijd 0-0. Is er iets meer druk van Herakles. Venlo, Ries van der Made. 36 e minuut. 1-0, VVV, doelpunt Ocebo en VVV. Wordt in deze fase wel uh, wat slordiger, moet ik zeggen. Terwijl... Uh, Moesa dacht een vrije trap mee te krijgen. Dat gebeurt niet. En het is de graafschap dat weer mag uh, opbouwen. Via Wormgoor gaat de bal naar Evers. De rechtsbek. Dan is het Poupon die zich laat zakken uit de uh, spitspositie. Probeert Rozen te bereiken. Dat wordt dan weer doorzien door Fleuren. Zo is er veel balverlies aan beide kanten. Moet de graafschap eigenlijk het spel maken bij deze stand. Ook omdat VVV duidelijk wat uh, is ingezakt. En een beetje de graafschap laat komen. En dan wat gokt op de snelle mensen. Met name natuurlijk uh, Moesa aan de rechterkant. Weer een lange bal van VVV. De bal wordt dan opgeraapt door Koyala. die twee minuten geleden van afstand schoot op de vuisten van de vocht. Dat was toch weer een mogelijkheid voor de Graafschap, dat het met name van afstandspogingen moet hebben. Niet veel meer dan dat, maar wel meer balbezit heeft in deze fase dan VVV. Rogier Meijer is de aanvoerder van de Graafschap, kijkt met zijn gezicht. Naar de winter, dat is de keeper van de Graafschap, maar speelt de bal dan vervolgens toch vooruit naar Rozen. Dan weer achterin Wormgoor, Meijer, Meijer van der Pavert. Nee, het wordt opnieuw Wormgoor die dan de middenlijn oversteekt. Het is allemaal in een wat laag tempo. De Graafschap heeft nog niet echt veel uitgespeelde kansen gekregen. Wel wat schoten van afstand, maar het staat nog steeds 1-0 voor VVV. Hoe lang hebben ze nog in Breda, Rachman? 10 minuutjes. 2-2 stand nog altijd op het bord. En uh, het wordt allemaal wat meer van afstand. Het wordt allemaal wat minder gecontroleerd. Ik denk dat deze wedstrijd aardig wat energie gekost heeft bij de spelers. En Heerenveen op maar eens met een vrije trap. Dat dan wel. Snel genomen. Een meter buiten de middencirkel. Op de helft van NAC. Aan de rechterkant inmiddels Narsing een in bal bezit. Tegenover hem staat Gorter. Die hij een minuutje geleden makkelijk uitspeelde. Nu weer een duel. Zoekt de achterlijn dan Narsing. Krijgt de bal nog een keer met wat geluk terug. Nog altijd Narsing. Daar bijna Dost. Met een uitgestoken been, maar wordt verdedigd op, het vijf, op de 5-meterlijn door Gillissen. En bovendien is Lurling vertrokken op de linkervleugel. Speelt hem naar Jozefzoon. Maar daar zit er ook een, uh, ja, wat, wat minder precisie in. dan dat we dat zagen bij Lurling in de eerste helft. Want die bal wordt onderschept door Breuier. En dan wordt uh, van Laparra aan het werk gezet. Terug naar Breuier op het punt van strafschopgebied bij Herenveen. Vliezen dus ver met de bal terug op de eigen helft. Naar voren gespeeld naar Dost, opgepakt door Bottigien en gespeeld naar leuks een doelpuntje en een overwinning voor NAC zou de ploeg maar op één punt van ploegen als bijvoorbeeld Vitesse, Groningen, Heerenveen, Ajax en Feyenoord brengen. En dan gaat Nak echt meedoen. Vooralsnog is het 2-2 met een uitbraak van Heerenveen. Als Jan Maat hem krijgt, wordt het link. Nou, die krijgt hem ook. Even kijken maar. Nee, ook hier is de bal te hard. Het wordt uh, allemaal minder goed, minder nauwkeurig. Het is gelijk. 2-2. Roda Herakles, Ronald van der Geer. zit voor Herakles. Na 40 minuten. 0-0 is uh, nog altijd de stand. Naar de vrije trap van hem te gezien. Vanaf uh, de rechterkant. Curieus moment. Stonden er een paar uh, achter uh, de laatste linie zeg maar, van uh, Herakles. Ja, met uh, het doel buiten spel te staan. Maar dan moet er wel iemand Anders komen als Hemden die bal voorzet. Maar er kwam helemaal niemand. Dus ging die bal gewoon langs alles en iedereen heen. En uiteindelijk over de achterlijn. Die vrije trap, overigens, had nooit gegeven mogen worden aan Roda. Omdat de overtreding van Malky was en niet van Duarte. Zoals scheidsrechter Ketting uh, uiteindelijk de situatie uh, inschatten. Nu weer balbezit voor uh, Roda. Met vormer in de as van het veld. Paas naar de rechterkant. Daar heeft Montijnen zich gemeld. De hoogte van het Sassompgebied. Kat Everton uit. Montijnen met een schot. Dat door weer met moeite kan worden gekeerd. En uiteindelijk door de Wierik over de eigen goal wordt gewerkt. Maar dit was een aardige actie van Montaigne, Die nog altijd op jacht is naar zijn eerste doelpunt in deze competitie voor Rode JC. De paas is goed hoor van Vormer. En dan Montaigne, zoals je dat eigenlijk nooit ziet. Kapt Everton uit en schiet vervolgens met het linkerbeen. Maakt het pasveer heel lastig. En Te Wierik helpt dan zijn doelman. Wel ten koste natuurlijk van een corner. Het is de vierde die Rode mag nemen. Het is een klusje voor Ruud Vormer vanaf de linkerkant. De luchtmacht is mee voorin. En ook Mitchell Donald, de meest aanvallende middenvelder, heeft natuurlijk lengte. Vuisten van pas sfeer. Bal gaat terug richting de linkerkant. Daar staat Vormer nog altijd. Vormer kijkt en vindt Donald. Die is uit het strassopgebied gegaan. Paast de bal breed op Ramsey. Dan zijn we weer halverwege de helft van Heracles. Juncker gevonden. Juncker moet dan wegdraaien bij Van der Linden. Moet ook weer verder terug naar Montijnen. Everton gaat dan storen. Gaat druk zetten. Kijken of Roda hieruit komt. Ramsey aan de rechterkant. Achtervolgde Overtoom. Ramsey tegen Overtoom aan. En dan geen corner. Maar een ingooi voor Rodi EC. Bij de cornervlag van Heracles. Aan Rodas rechterkant gaat Montijnen dat zo meteen doen. Nog drie een half minuut tot aan de rust. Het is nog altijd 0-0. We gaan naar Richard van der Maade. Snap je dat deze twee ploegen 16 en 17 staan? Ja, dat kun je toch duidelijk zien vanavond, Ronald. Hoor. Veel fout aan beide kanten. Het is slordig over en weer. De Graafschop dat nu wel wat meer balbezit heeft. Maar ook de bal heel... ...kort steeds in bezit heeft. De bal gaat nu terug naar de vochten wordt gejaagd door de leeuw. Nee, het is niet al te best wat beide ploegen laten zien. De beginfase was wel aardig van de kant van VVV. Had ook lange tijd controle. Maar de laatste 5, 6 minuten is het toch duidelijk... ...de Graafschap dat meer drukt op de verdediging van VVV. Nu is het Meijer. Probeert hem van de Pavert dan te vinden bij een korte bal. Dan een overtreding van diezelfde van de Pavert. Meijer loopt richting de linksbek van de Graafschap. En dat gaat een gele kaart worden. Voor de overtreding op Moussa was duidelijk te laat. De linksachter van de Graafschap die dit seizoen overigens al wel twee goals maakte. Maar tot nu toe veel moeite heeft met Moussa in deze wedstrijd. Tussen twee concurrenten een belangrijk beladen duel. Waarbij VVV dus in de eerste helft waarschijnlijk met een 1-0 voorsprong de kleedkamer ingaat. niet meer in Breda. Voor tijd voor talen, tijgerbalsem op de stembanden. Het is uh, fris. Misschien niet als je op het veld staat, maar wel op de tribune zit. 2-2, 5,5 minuut voor het einde bij NAC Veen. En uh, geen overtreding van Kolk. althans. Daar lijkt het op, maar dan fluit van Siegrem alsnog. En krijgt Heren een uh, vrije trap. Een uh, meter of zes buiten het strafsomgebied. Larsing was de man die even werd vastgehouden door Kolk. Die dacht er. Uh, Vandoor te kunnen gaan, het te, te kunnen uitcounteren wellicht. Maar Narsing, nu opeens met een vrije trap, kan de bal voor de goal gaan brengen. Waar Sibon trouwens nog altijd niet staat. De ultieme joker van Herenveen terug op de bank. Na zijn wonderschone doelpunt van een week geleden. Maar hij valt niet in hem. Dus maar kijken waar Dos staat. Of Zomer of uh, Terouwelaar. Want hij is de keeper van Nak. En hij heeft de bal misschien niet uh, zoals hij het zelf wil. De klem vast. Maar hij komt er in ieder geval mee weg. En dan is er ook nog een overtreding gezien. Geen flauw idee wat er precies gebeurde. Maar. Van Sichem fluit, er komt nog een nieuwe man in bij de thuisploeg. Jordi Buizen, verdedig hem. En wie gaat er dan vanaf? Nou, komt zo meteen allemaal wel. Het is 2-2, dik 4,5 minuut nog in Breda. Het kan nooit lang meer zijn voor rust, Nog Een minuutje nog als Roda balbezit heeft bij die 0-0 stand. Jonker verliest de bal op de helft van Herakles. En dan kunnen de Herakliden eruit komen met Duarte. Wordt opgejaagd door De Beulen. Vindt wel plet. Maar die zijn wel uitgeweken naar de linkerkant. Op eigen helft. En kiest er uiteindelijk maar voor om Pasveer in het spel te betrekken. Pasveer die met zijn trappen niet altijd even gelukkig is. Nu paast hij en opent hij naar de rechterkant. Mag Armenteros aan het werk? Goed aangenomen zeg. Met hemte in de rug. Blijft hij keurig in bal bezitten, ze weet. En paast hem in de as naar Veinofiets. Draait even weg van De Beulen. We zijn halverwege de helft van Roda. Duarte en Feinofiets spelen elkaar de bal toe. Nu zal er toch eens een keer een aanval aangespeeld moeten worden. Roda weer direct compact staand. Geen ruimte weggegeven. Oh, wat een mooie stift van uh, Overtoom op Everton. En dan komt Everton niet langs Kieshek. Maar is de vlag ook omhoog gegaan voor buitenspel van uh, Everton. Dat uh, is uh, de manier waarop het moet. Hij uh, stift de bal als het ware. Als iedereen zo heel compact staat over de laatste linie van Roda heen uh, Overtoom. Dat kan hij, maar hij, uh, hij daar aan de kant de grensrechter dus besluit de vlag omhoog te steken. Ik kan in de herhaling niet goed zien of het terecht is. Maar het ruikt in elk geval wel naar buitenspel. Dus wat dat betreft zal er weinig kritiek zijn op deze actie van de grensrechter. Het is ook de laatste, want het is rust in Limburg. De ruststand bij Roda Heracles 0-0. Richard van der Maarten zag wel een doelpunt in de eerste helft. Ja, een goal van Uchebo. 1-0 nog steeds voor VVV slotfase. Eerste helft, laatste seconde van de reguliere speeltijd. Dan komt daar denk ik één minuut bij. Dat is inderdaad het geval. Terwijl de graafschap duidelijk wat steviger, wat feller de duels nu ingaat in de laatste 10, 15 minuten van de eerste helft. Op jacht natuurlijk naar de gelijkmaker. Het heeft de kansen wel gehad. Met name van afstand via Wormgoor, via Kujala. Nog een schot van Ties Evers. Veel meer dan dat is het eigenlijk niet geweest. Maar... Ze spelen wel in elk geval een stuk beter dan in de eerste 20 minuten de ploeg uit de Achterhoek. 45 minuten staan er dus op de klok. 1 minuut extra erbij. Nog 30 seconden zijn er te spelen in deze eerste helft waar VVV dus leidt. 1-0 e de vrije trap. Van achteruit wordt nu richting Moussa gespeeld. Gekopt door Van der Pavert. Dan via Schrekovic is het de kleine Breinburg. De aanvallende middenvelder. Vandaag speelt hij voor El Hasno, Die dus geblesseerd is bij de Graafschap. Dan weer een slordigheidje. Opnieuw een foutje van Ted van der Pavert. De vleugelverdedigers zien er niet goed uit bij de Graafschap. En dan is het Moussa. En moet Meijer aan de noodrem trekken. Dat is een nieuwe gele kaart denk ik voor een speler van de Graafschap. Inderdaad ook Meijer nu geel bij de ploeg uit Doetinchem. En wat resteert is dan nog een laatste vrije trap in deze eerste helft. Opnieuw een overtreding op de snelle, grillige, onberekenbare Moussa, de Nigeriaan. Die vaak heel snel kort wegdraait. En nu is het Meijer inderdaad in de herhaling die daar duidelijk een overtreding maakt. En dus terecht geel voor de aanvoerder van de Graafschap. Een vrije trap dus nog in de extra tijd van deze eerste helft voor VVV. Dat vorige week zo aardig speelde in die wedstrijd tegen FC Groningen. In Groningen verloor met 2-1. Maar wel zeker in het eerste half uur goed voetbal speelde. Toen een rode kaart kreeg. Via, uh, voor mij was dat. Maar uiteindelijk die wedstrijd nog verloor met uh, 2-1. Dat moment, die rode kaart, was eigenlijk een beetje het kantormoment in de wedstrijd. We wachten op die laatste vrije trap in de extra tijd. Het laatste wapenfeit zal dat zijn voor VVV. De bal wordt klaargelegd, wordt geschoten door uh, Lintzen. Dan weggekopt door Schrek of En dat is ook meteen het einde van de eerste helft. VVV leidt in de koel. Een thuiswedstrijd dus voor VVV tegen de Graafschap door een doelpunt van Uchebo tegen de Graafschap. De 2-2 beloofde veel in Breda, maar daarna bleek het allemaal weinig doeltreffend. Ach, nou niet mee. De eerste 20 minuten waren minder, de laatste 20 zijn dat ook. Maar het tussenstuk was spectaculair en zeer onderhoudend. Het is 2-2, we zitten een paar seconden in de negentigste minuut. En er zal er wel een minuutje of twee, drie zometeen aan extra tijd worden bijgeteld. Waarschijnlijk zegt Tom van Siegem die vandaag vier gele kaarten gaf, geen uh, schorsingen trouwens. Balbezit voor Nac Breda met Gorten. Diep op de eigen helft, de linksback neemt een ingooi, levert in bij Gouwerleeuw. Trapt hem naar voren toe bij Heerenveen, waar nu ook Sibon toch in de ploeg is gekomen. Viel zojuist in... En is in de proef gekomen trouwens voor Judy. Ziet Bal bij Heerenveen. nogmaals eens raak naar voren. Op het hoofd van Botteguin. Dan Anthony Lurling. trapt hem omhoog. Moe gestreden. Hij was een groot deel van de wedstrijd zeer sterk. Opgepakt door Schilder. Hebben ook nog een keer met een gevaarlijk schot gezien in de tweede helft. Raken links langs. Het doel van Van der Bussen. Hier is Lurling. Dan toch over het knietje heen bij Kums. En die ontsnapt een tweede taart denk ik. Wordt niet eens gefloten door de scheidsrechter. Door Van Sigrum. en Narsing op de avontuur. Als dit fout afloopt, ja, dan krijg je wat. Maar ik denk dat hij de bal kwijt is. Sibon, hoewel Sibon heeft hem in de voeten, wil wel de sleepbeweging maken. Bal komt richting bij Narsing. Dan is daar Dost op de 5 meter. een sliding van Luijks voorkomt dat Dost echt kan schieten, uit kan halen. En dan is de bal weggeschoten richting de middenlijn, waar Breuier nog maar een overtreding maakt op Jozef zo gaan we er extra tijd in met een vrije trap voor Nac een dag Breda. Een fluitconcept van het publiek. Hoe lang krijgen we erbij? Dat is eventjes de vraag. Want ik heb het bord niet gezien. Kijk even naar Van Siegen, die heeft ook de hand niet in de lucht of iets dergelijks. En dan kijk ik nog maar eens op de monitor en daar staat dan het antwoord. We zitten een halve, een halve minuut in de extra tijd die in totaal twee minuten gaat duren. Wachten op die vrije trap nog met de Buis. Als invaller in de ploeg gekomen voor bonaventia bij Macbreda. Een paar minuutjes geleden, opening naar Gorter. Op de middenlijnbal kwam van Botekien. Op het hoofd van Kums nu bij Heerenveen. Daar is uh, Sibon. Dan is daar uh, Dost. Wordt toch neergelegd door Botekien. Nee, zet de scheidsrechter. Het gaat verder. Ook de protesten van Sibon hebben geen zin. En dan is Jozef aan de bal. Rechts aan de buitenkant bij Nak. Komt Jansen buitenom. Nassing moet helemaal mee verdedigen. Is er sneller dan Jansen. Nassing heeft de bal. Ondanks het hevige duel waar hij in zit met Jens Jansen. En dan heeft Nak toch overgenomen met Jozefsoon. Nog één keer misschien naar voren. Buis met een inspeelpaas richting Santi Kolk. Wat ongelukkig ingevallen. Gillissen wil wel schieten, maar doet dat niet. De punt van strafschopgebied, bal voorgegeven. Daar door Kolk. En bijna Lulling. Maar de bal is dan eigenlijk al net voorbij het doel van de bussen. Doorjagen van Schilder en weer van Lurling. Balletje achteruit bij Lurling die denkt Schilder komt wel buitenom. Maar Schilder was naar het strafselopgebied van Heerenveen toe gerend. Erin terechtgekomen en dus is de bal verspeeld door Lurling met dat hakballetje. Het ging over de zijlijn bij Nak en ingegooid door Jan Maat. Zeer slecht geraakt door Sibon. Die nonchalant wil verlengen. Dan misschien nog Buis, nee Kums. In de as van het veld teruggespeeld naar zomer. Misschien nog één moment dan van Herenveen. Maar daar is het laatste fluitsignaal van strijdsechter Tom van Siegen. 2-2. Herenveen blijft opnieuw ongeslagen voor het elfde officiële duel op een rij. Nak blijft meer punten pakken. Ook in deze wedstrijd. Alhoewel. Het is er eentje vanavond tegen Herenveen. Maar het is een terechte afspiegeling van de houdingen vanavond. Ik zei al, 20 minuten was het niet zo goed. Daartussen het middenstuk heel aantrekkelijk. En het einde was ook niet wat je ervan verwachtte. Maar vooruit maar. Dat zal wel met vermoeidheid te maken hebben vanavond. in de, de kou van Breda. 2-2 bij Nak Herenveen. En daardoor komt Nak op 18 punten. Herenveen maakte de deel uit van een groepje van vijf ploegen. die allemaal 21 punten hadden. Ajax, Feyenoord. Groningen, Vitesse, die spelen allemaal niet vanavond. Jawel, Groningen wel vanavond, maar later tegen PSV. En Heerenveen pakte dus één puntje en staat nu op 22. Het is rust bij Roda Heracles 0-0 en rust bij VVV De Graafschap 1-0.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 Well Sure. Kevin De Grol met not over you. De laatste wedstrijd is vanavond PSV Groningen PSV de nummer 2 met 28 punten en Groningen is een van die vijf ploegen die er 21 hadden. Heerenveen heeft er inmiddels dus 22. Groningen won nog nooit in Eindhoven, maar de trainer zegt dan ja, dan komt de keer dat het wel gebeurt. Steeds dichterbij in die houtkamp. Ja, maar 32 keer dus niet, 25 <laughs> keer de overwinning voor PSV, 7 keer gelijk spelletje. Grootste overwinning ooit trouwens, tien jaar geleden, 8-0. Drie keer gescoord door de man die nu op de bank zit bij PSV, Jan Vennigorff-Hesselink. En eh, als je kijkt naar de opstellingen, geen verrassingen. Eh, gewoon Tim Tafs, ex-Groningen, in de spits bij PSV. Wijnaldum op Dreef, vier doelpunten, vier assist tot nu toe. Eh, en ook Dries Mertens natuurlijk in de basis. Heeft al elf doelpunten, maar toch al zes wedstrijden droog. Dus het wordt hoog tijd dat hij weer eens een keer een doelpuntje gaat maken. Maar daar denkt Groningen heel anders over. Met natuurlijk Leandro Bacuna, de, ja, de topschutter dit jaar van FC Groningen. Met zes doelpunten. Vorige week ook weer eentje gescoord tegen VVV. Texera de spits en Dusan Tadic. Een uitstekende voetballer waar toch veel ogen steeds op gericht zijn, de linksbuiten van FC Groningen. Uh, ja, Rutte en Huistra tegen elkaar leuk, want die hebben met elkaar samengespeeld bij FC Twente in uh, seizoenen 87, 88, 89 en 90. En nu dus als trainers tegenover elkaar wedstrijd die onder leiding staat van de heer Makkerli. En de wedstrijd begint, zoals je al zei, de late wedstrijd over een minuut of 2-3. the cold Close the door from the hurt that makes you feel alone Time for you to shed that coat you wrapped around Mike Broussard, come in from the cold. Sebastian Vettel heeft bij de grote prijs van Brazilië... voor de vijftiende keer dit seizoen de pole position opgeheist in de Formule 1. De Duitse wereldkampioen verbeterde het record dat hij tot vandaag deelde met de Brit Nigel Menzel. Die begon in 1992 14 keer vanaf de eerste startplaats. Vettel is al wereldkampioen. De grote prijs van Brazilië wordt morgen gereden. Het is de laatste race van het seizoen. En de handballers van Quintus hebben de eerste wedstrijd in de derde ronde van de Challenge Cup gewonnen. In Quintus Heul was de ploeg met 28-26 te sterk voor Kolubara. Die komen uit Servië. Volgende week is de return. Jolt van Woevendale was dat. We gaan eerst naar Houtkamp, PSV Groningen. Ja, een indrukwekkende uh, eerste minuut voor de aftrap zeg maar. En, uh, in plaats van een minuut stilte, een minuut applaus voor de overleden voorzitter. Veel te jong overleden voorzitter van de supportersvereniging van PSV. Maar indrukwekkend, en nu is het voetbal ook begonnen. Uh, PSV tegen FC Groningen 0-0 uit, uiteraard de stand. PSV weet een beetje druk op zich, omdat AZ gisteravond gewonnen heeft. Het verschil is zes punten. En AZ heeft eigenlijk nog een wedstrijd te goed tegen Excelsior. Als PSV deze wedstrijd dus aan moet gaan tegen FC Groningen. Dat redelijk opdreef is. Vier wedstrijden op rij niet verloren. 21 punten, je zei het al in de eerste aankondiging. En een zevende plaats voor FC Groningen. Dat het dus redelijk tot goed doet in dit seizoen. Alleen uitwedstrijden wat minder dan thuiswedstrijden. Dus nu moeten ze het maar eens laten zien in Eindhoven. Het eerste balbezit is eigenlijk de eerste vrije trap voor FC Groningen. Maar Brian van Loo in het doel staat in de bal met het linkerbeen. Het veld in gaat brengen. Een nauw speelveld. Wij alle spelers op een kluitje zetten. Gaat de bal naar de rechterkant richting Bakuna. Die kan de bal doorkoppen. Maar Texera komt niet in uh, balbezit. En dus kan PSV uitverdedigen. Het staat uiteraard na anderhalve minuut nog altijd 0-0. Roda, Herakles, Ronald van de Geer. Er staat ook nog altijd 0-0. Uh, Zijn we inmiddels uh, drie minuten bezig in de tweede helft. In Gooi-Ramsi. Actie Malki komt bij de eerste paal. Daar vanaf de linkerkant komt ook Jonker ingelopen. Wordt uh, verdedigd door uh, Duarte. Uh, het uitverdedigen van uh, Herakles gaat gepaard met enige paniek. De bal wordt dus over de zijlijn getrapt En halverwege de helft van Herakles. Bij Roda aan de linkerkant mag hem te ingooien. Doet hij richting Donald. Donald kent uh, Kwanza in zijn rug. Ja, dan is het uh, duwen en trekken. Ketting kijkt uh, naar de scheidsrechter en besluit uiteindelijk de vrije trap aan Roda te geven. Die is snel genomen door uh, Donald. Richting former. Ja, die wordt dan onder druk gezet. En moet dus terug naar Wielaard. En Wielaard moet nog een etage naar beneden naar Kicek, de keeper. Die dan voor zijn strass op het gebied staat met die bal aan de voet. En probeert die bal achter de laatste linie te krijgen. Nou, en ook van naar voren richting Ramsey. Op de helft van Herakles kopt hij door richting Malki. Maar dan uh, verovert Herakles toch weer vrij eenvoudig. De bal via Kwanza. Dan moet Duarte aan de slag aan de linkerkant. Nog wel op eigen helft. Staat daar met de Beulen. De Beulen die net twee keer achter elkaar de bal zomaar over de zijlijn speelde. Terwijl er toch eigenlijk weinig druk op hem werd gezet. Sowieso wat ongelukkig in de passing deze De Beulen. Ingooi voor Heracles. Duarte doet dat slecht. Op het hoofd van uh, speler van Roda. In dit geval uh, Biemans. Dan uiteindelijk mag De Beulen weer eens aan uh, de slag. Nou, nu haalt hij er een ingooi uit. Omdat hij de bal tegen Everton aan speelt. Het is uh, overigens niet hoogstaand wat we hier te zien krijgen. Meer balbezit voor Heracles in uh, de eerste helft. Maar het is nog 0-0 na bijna 51 minuten. In Venlo duurt het altijd even langer voordat ze beginnen aan de tweede helft. Want dan moeten ze die hele lange trap af in de koel. Richard. Ja, die prachtige nostalgische trap terwijl het nu bijna 2-0 wordt voor VVV. Dus de voorzet vanaf de rechterkant van Moussa En van dichtbij had hij hem voor het intikken eigenlijk. Uh, Linsen, de aanvallende middenvelder. Goeie kans voor VVV. Zo direct na de pauze dus. VVV is van plan om misschien die tweede goal wel snel te maken. We hebben weinig van de thuisploeg gezien in het laatste kwartier van de eerste helft. Maar dit uh, belooft veel. De corner resteert in de tweede minuut van de tweede helft. Laag ingebracht. Het schot van Molhoek dat gaat over. En zo blijft heeft het hier voorlopig dus 1-0 in de beginfase van de tweede helft, waar de Graafschap één wissel heeft toegepast. Jochem Jansen is erin gekomen als rechtsback voor Thies Evers. PSV Groningen in die kan. Interessante koppeltjes op het veld. Met Sparf die op Toyvonen staat. En achterin bij FC Groningen. Dat jonge talent Virgil van Dijk. Die met in bedwang moet houden. Even net een foutje van de keeper van FC Groningen. Van Lo, Maar het levert geen echt gevaar op voor het doel van de Groningers. Nu balbezit voor Wijnaldum. Goed spelend afgelopen week. Lange mouwen. Rode mouwen. Opvallend bij PSV raakt de bal een heel even kwijt, maar de bal gaat over de zijlijn. Mag PSV gaan gooien, gaat dat doen via Manolev, weer terug in de basis bij Fred Rutte. Uh, nadat hij uh, geschorst is geweest geldt uh, overgezocht voor Kevin Strootman. De inworp van achter naar voren richting Matas Die kopt de bal door en dan kan Strootman er net nu bij komen dat Van Dijk er tussen zit. En kan Groninger eigenlijk voor de eerste keer uitkomen uh, met Petter Andersson. Petter Andersson in de middencirkel, balletje even terug. En dan kan uh, via Hiarie uh, mogelijk een aanval worden opgebouwd. Die uh, schudt zijn tegenstander af, maar paast dan niet goed. En dan gaat de paas meteen terug in de aanval van PSV met Toivonen. Toivonen. naar buiten loopt uh, Dries Mertens. Toivonen nog altijd... Loopt zich een beetje vast. Houdt balbezit, maar weet geen afspeelpunt. Ja, moet helemaal terug naar Wijnaldum. Wijnaldum naar Strootman. En Strootman zit dan weer in de middencirkel. En zo is deze snelle omschakeling weer voorbij. Vijf minuten gespeeld. 0-0 bij PSV Groningen. Heb je enig idee wanneer het echt leuk wordt bij jou, Ronald? Nee, ik, ik heb het boek namelijk nog niet gelezen van deze wedstrijd. Nu misschien als Everton een kans krijgt om te pasen vanaf de linkerkant. Maar er heeft al een hensbal van Overtoom tussen gezeten en dat is gezien door Ketting. Dus is dit moment ook weer weg. Nee, leuk is het nog altijd niet. Daar heb je helemaal gelijk in. Daar zijn overigens wel twee ploegen voor nodig om een wedstrijd bijzonder leuk te maken. En het is duidelijk dat raakt dus wel iets meer heeft van de bal. Maar de bal rondspeelt in een laag tempo eigenlijk ook wel in een voorspelbaar patroon. En daar heeft Roda niet al te veel moeite mee. Roda dat zich beperkt tot, nou ja, laat maar komen. En dan proberen we er snel in de uitbraak van door te gaan. Maar ook dat sorteert niet heel veel effect in deze fase van de wedstrijd. Nu wordt er druk gezet op Overtoom. Zoveel zelfs in de middencirkel. Dat Ketting besluit om een vrij trap aan de Almeloers te geven. En balbezit voor Duarte. Maar nog op eigen helft. Zet nu de middenlijn over. Speelt Everton aan. Ook geen schim meer van wat hij vorig seizoen was. 15 en 14 goals maakte hij toch per seizoen. Maar hij glijdt nu met enige regelmaat uit. En ja, dat frivole is er af aan de de linkerkant Zit niet in de beste fase van zijn voetbalcarrière. En Armenteros, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor aan de rechterkant. En dat waren toch met Overtoom, de sterkhouders. Die Herakles de afgelopen jaren steeds een play-off positie bezorgden. Nu verliest Overtoom de bal aan uh, Jonker. Jonker naar Hemd aan de linkerkant. Op de middellijn staat Ramsey te wachten. Staat daar 1 op 1 met Kwanza. Ramsey dan met het balletje aan de voet. Ja, kijken, er is eigenlijk geen afspelmogelijkheid. Nou ja, dan gaat hij er maar vandoor aan die linkerkant. Maar het ingrijpen uiteindelijk van Tewierik Wel ten koste van een overtreding voor Roda aan de linkerkant halverwege de helft van Heracles. Na 54 minuten is het nog altijd 0-0. 1-0 bij VVV De Graafschap. Richard en dus volop spanning in de koel met de graafschap nu in balbezit. Daar is het Breinburg die de middenlijn oversteekt. Dan de bal paast naar Koujala. Kort balletje nu naar de linkerkant waar iets staat. De graafschap, daar ligt de druk natuurlijk met de 1-0 achterstand. De voorzet vanaf de achterlijn moet dan komen. Zoeken naar het hoofd van wie? Niemand. Want het is de vocht die de bal makkelijk kan plukken voor VVV. En dan gebaart hij dat er direct van de goal moet worden weggelopen. En dan is het vervolgens de lange trap van de vocht richting Boucher. Uchebo. Uchebo kopt inderdaad richting Linse. De bal wordt dan weggetrapt door de winter. Zojuist erg belangrijk bij die redding. Al na één minuut in de tweede helft de kans voor VVV. En de winter houdt de graafschop dus op de been in de beginfase van de tweede helft. Want 2-0, dan zie ik het echt heel moeilijk worden voor de graafschop in deze wedstrijd. Waarin de echt uitgespeelde kansen schaars zijn. Het is VVV dat weer opbouwt achterin met Yoshida nu naar de linkerkant. Fleuren die in de eerste helft een gele kaart heeft. Gekregen. Nu paast naar Wildschut. Wildschut probeert dan weer wat. Maar loopt zich, uh, nee, loopt zich niet vast. Het is rozen voorbij. Zou dan kunnen schieten. Hij heeft ook de dreiging om te schieten. Maar die bal raakt hij helemaal verkeerd. Hopeloos de bal gaat ver naast. En het blijft dus na 6 minuten 1-0. PSV Groningen. Nog leuke dingen gezien, Andy? Nee, weinig. Een uh, knietje in de zij van Tadic. Uh, was zeker niet leuk voor Tadic. Hij heeft daar een beetje last van gehad. Maar kan weer verder spelen. 0-0. Stand na 8 minuten spelen. Inworpen is voor FC Groningen. Komt bij Bakuna terecht. De, de jongen die zoveel geleerd heeft, was altijd wat wild. Gooit nu de bal heel goed in op Tadic. En Makkeli mag daarvoor fluiten, want met de linkerhand werd hij toch flink door Marcelo weggetrokken. Maar PSV mag in de aanval gaan. Doet dat via Mertens en Stroopman. Stroopman naar Willems. Jatro Willems spelend als linksback nog altijd. Maar zijn pas is niet goed. En dan kan er met grote stappen door Virgil van Dijk worden overgenomen. Maar zijn pas is ook weer niet goed. Het is nogal slordig in de eerste negen minuten van deze wedstrijd van beide kanten. Misschien dat het nu iets gaat opleveren als Dries Mertens aan de linkerkant de bal heeft. Mertes speelt de bal goed in de voeten van Matafs. En zo is er nog eigenlijk niets gebeurd. Na 8,5 minuten minuut spelen dus 0-0. Na een minuut of 7 in de tweede helft VVV de Graafschap 1-0. En Roda Herakles 0-0. Nak hier de VL is afgelopen eindigt in 2-2. Marielle Hageman doet zo het NOS Journaal. Tot dan. NOS langs de lijn op 1.